Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De man die wordt verdacht van een moordaanslag op het Britse parlementslid David Ames blijft voorlopig vastzitten. Emes werd vrijdag meerdere keren gestoken tijdens een bijeenkomst met kiezers in Lyon-Sea, in de buurt van Londen. Volgens Britse media heet de verdachte Ali Arbiali een Brit van 25 van Somalische afkomst. Hij zou niet bekend zijn geweest bij de politie. Gisteravond herdachten mensen het parlementslid. Ik weet niet of MP voor de commutatie iedereen En ik weet niet of dat soort Ik voel gewoon zo Ik weet niet waar we van hier gaan. waar moet het heen met het land, zegt ze. Huisartsen in Staphorst komen in actie om de corona-uitbraak in de gemeente te stoppen. Mensen kunnen zich de komende twee weken zonder afspraak laten vaccineren door de huisarts. De afgelopen weken zijn er opvallend veel besmettingen gemeld in Staphorst. Weinig mensen zijn gevaccineerd in het dorp. De Europese Unie is bezorgd over het groeiende energiearmoede. De prijzen van olie en gas zijn de afgelopen maanden gestegen... waardoor de energierekeningen van mensen en bedrijven flink oplopen. Volgens eurocommissaris Smit zijn er nu al miljoenen mensen... die zoveel aan energie betalen dat ze onder de armoedegrens komen. En hij is bang dat het aantal verder zal toenemen. Een Russische actrice en cameraman zijn vanmorgen teruggekomen uit de ruimte. Twaalf dagen lang waren ze in het internationale ruimtestation ISS... om daar een film op te nemen. De actrice kreeg bij terugkomst op aarde bloemen en ze mocht snel haar ruimtepak inruilen voor kleding die wat gemakkelijker zit, zegt een commentator van NASA-TV. They soon will be carried into the nearby inflatable medical tent to get out of those Russian Sokol launch and entry suits and into more comfortable clothing. Julia Perisild, the Russian actress, having been handed a bouquet of flowers. Het was de eerste keer dat een deel van een speelfilm buiten de aarde zijn opgenomen.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 Is over Joe Frazier. Frazier is down again. En hij may be. No, he is rising. He is game. He doesn't know where he is. The mandatory eight count. He doesn't know where he is. ZFMJS. Yes. Welkom terug bij de Killer Swing vanuit de Zandvoortse Duinring.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 En we blijven nog even bij die Rumble in the Jungle met de uh, BB King. Want pff, ja.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 To know you is to love you. BB uh, King op, uh, ja, op toppen van kunde in die jaren. Hey, you okay? Mm -hmm. yeah.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 is the final countdown ik ben maar een armere en dit is mijn verhaal. Ik ben geboren in de Haag, in de zaalstad van Pakruigerplein in Trojspaal. Zes weken oud verhuisden we naar het zuiden, naar het zuiden van de Hagen, En de boxen, de bril met op plakband opgelapt. Mijn vader was een orthodoxe. Omdat er nergens vroom genoeg was uit de kerk gestapt. Een vet vier hoog, vijf kamers en één kachel. Een kolen op het een wokkel. Roel. 909 Ken je de wind van voren krijgen? Hij ah, yeah, je blindee, heb jij geen ogen in je kop? Je gaat nog hard, je kan alleen maar incasseren. Ik voelde klappen nog altijd, als ik ging boksen en terugslaan was dat wat. Nee no nee. at 217 and a half. Lubers of the Netherlands at 194. is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 te vinden op uh, nummer, moet ik even spieken, 1301 in diezelfde top 2021 cover-up.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 je, je, je hoeft natuurlijk niet meer uh, op straat...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 en nooit uitgeteld als waren ze Rocky Balboa zelf ik zou zeggen i'm gonna fly now and the undisputed heavyweight champion of the world